7 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er morgen of dinsdag... een allesomvattend rapport komt over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Volgens Trump staat in het rapport wie de moord heeft begaan... en wat daarvan de consequenties zullen zijn. Eerder berichten de Amerikaanse media dat de inlichtingendienst CIA... tot de conclusie is gekomen dat de Saoedische kroonprins achter de moord zit... Khashoggi, een criticus van het Saoedische regime, werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord. In het zuiden van India zijn zeker 33 mensen omgekomen door een zware tropische storm. 82.000 mensen raakten ontheemd, ook is er een tekort aan elektriciteit. Volgens de autoriteiten van de getroffen provincie Tamil Nadu zijn 100.000 bomen ontworteld en duizenden hectares landbouwgrond verwoest. Zes Greenpeace-activisten die bij Spanje een tanker met palmolie beklommen... zijn aan boord opgesloten. De tanker is onderweg naar de haven van Rotterdam. Palmolie wordt onder andere gebruikt bij de productie van koekjes en cosmetica. Volgens Greenpeace gaat de productie van palmolie... ten koste van het tropisch regenwoud. In Athene zijn demonstranten slaagsgeraakt met de politie... tijdens een herdenkingsbijeenkomst van de studentenopstand van 1973. Zo'n 10.000 Grieken herdachten de opstand tegen de militaire dictatuur. De jaarlijkse herdenking loopt vaker uit de hand. Tot vanochtend 9 uur geldt er een noodbevel in Deventer. Er waren signalen dat supporters van FC Twente en go Ahead Eagles... met elkaar op de vuist wilden. De clubs spelen vanmiddag tegen elkaar. De politie controleert sinds gisteravond de toegangswegen van Deventer. Twente-supporters zijn niet welkom in de stad. Het weer, later vandaag zon. En het blijft droog en vanmiddag wordt het 6 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en is er af en toe zon...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 Private show stays right here. Pri private show. I like a Montaigne. Don't talkin' high pain. Tolerant bottoms up with the champagne. My life, come on, honey, that we hit Spain. We be with what we do, we get fame. Hey. And I'm on the Met de reflectie van een winkelraad zie ik je naast me staan. Je ogen lachen zoals altijd en je kijkt.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 9. Je dat is... you had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 Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. But that life's a role. so full of the superficial. If I'm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 mij mes doigts. Hey. Où papa, Où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 Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne weet comment on fait des papas. Monsieur Ik weet niet on aurait hérité, c'est ça. Ik c'est de son het ou quoi Dites-nous où of caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on het bouffé nos doigts hey